Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering is opnieuw onzorgvuldig omgegaan met gevoelige informatie. Verschillende Amerikaanse media schrijven dat defensieminister Hexet zijn vrouw heeft meegenomen naar twee topoverleggen waar gevoelige informatie werd besproken. Jennifer Hexet werkt niet voor Defensie... maar was wel aanwezig bij een bijeenkomst met de Britse minister van Defensie. Ook was ze op het hoofdkwartier van de NAVO... bij gesprekken over de situatie in Oekraïne. Volgens The Wall Street Journal hadden meerdere functionarissen... geen idee wie Jennifer Hexet was. Ook zeggen ze dat ze verrast waren door haar aanwezigheid. Het vakantieschip van de Zonnebloem heeft een aanvaring gehad in Duitsland... en is daardoor beschadigd geraakt...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 De IT-systemen van het Openbaar Ministerie waren niet het doelwit van een hek. Gisteren werd uit voorzorg het internet bij het OM uitgezet. Naar onderzoek blijkt het te gaan om een storing. De ICT-systemen worden deze middag weer opgestart. Het weer droog en zonnig, vooral in het westen. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond opklaringen, maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Dan regen vanuit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 No. So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 Ik heb het bij de, de bierburgert meegemaakt. Hè, ja. Boven de HEMA. Ja. Maar het liep helemaal uit de hand. Want wat gebeurde er? Nou. Dan had je een happy hour. Ja. En dan uh, bestelde, was je met een groepje. Hè, van uh, vier, vijf uh, man ja. uh, waren we dan. Uh, zeg maar. En er werd er uh, nou ja, één krat...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 Ik dacht dat we alleen maar kwallen hadden. Ja, we, we hebben ook kwallen, maar we ja. hebben ook zakken. Ja. We hebben er ook <laughs> genoeg van. Nou, daarover straks wel meer in het programma wordt op de zaterdag.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 Uh, Door uh, ons spazieren, he, is Spazieren, ja, wandelen. Wandelen is toch ook een woord? Uh, nee, wandelen is niet Nee, uh, wandelen. Rrr, oh! Wanderen. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Nou ja, toch uh, kunnen ze niet spazieren. Nou ja, Het is in Duits ook mogelijk. <laughs> Natuurlijk. Ja, maar niet door mij. Voor vragen of <laughs> reserveren, info apenstaartjesandvoortsmuseum.nl. Volgens mij ga je al naar de volgende plaat toe, uh, zo'n beetje, met uh, al dat uh, Duits van jou. Oh, is dat zo? We ja. hebben uh, een Duits plaatje. Ja, een Duits plaatje. Nou, ik heb nog twee dingetjes. Dan mag je de naald erop zetten. Goed? Goed. Ja, oké. Okay.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 And the bars on a Friday Good yeah. job.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 Hey. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraben Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten Meine enkels het al van Ja, Dolly en ik hadden het net over deze plaat, maar het zeg je echt niks. Ik, ik Peter Fox en Houten C. Het... Ik hoor hem echt voor het eerst, ja, echt waar? Ja, echt. Nou, toch is Moet er ik er me nog... schamen? Nou ja, een klein beetje. Dat is de grote hit geweest. Gebrek aan hè. opvoeding, hè? Geeft helemaal niks. <laughs> ik breng het je wel weer bij hoor, op de zaterdagmiddag. Sister opa. Golden hier is hier. Will I try to make it Sunday?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 Let's make it. See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 Ik weet even zo gauw de, de naam niet meer van de tovenaar die les geeft. Dat kan ik misschien wel even opzoeken hoor. Dat we dat straks nog even snel melden. Maar dat dus. Dat dus, dankjewel Tolly. En tot zo meteen, dan zijn we er weer met een uur lang Zandvoort op zaterdag. Uiteraard ook Marco Tomis. hij is inmiddels binnen in de studio. Goedemiddag Marco. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey Marco. Hey Marco, hey. straks weer.